Wij zitten hier nu met Vivian Popal. Zeg ik dat goed? Ja, heel goed. Dat zeg ik goed, mooi. Uh, en we gaan het hebben over het vrouwencafé in het pluspunt. Ja. Hoe ben je hierop gekomen en uh, waarom een vrouwencafé? Oké. Okay. Um, nou, we hebben natuurlijk de welbekende uh, Niemand Verzand in Zandvoort. Uh, vanuit daar hebben we een deelproject nieuw Nieuwkomers Verzanden Niet. Richt zich op de nieuwkomers in Zandvoort. Ook wel de oudkomers, de vluchtelingen. Maar na anderhalf jaar we, zaten we zelf met een vrouwenteam. Dus die de, de, de hulp gaf in, aan de mensen in Zandvoort. Um, en vanuit daar eigenlijk in de intervisies, in, met ons eigen team... hadden we het vaak over vrouwenonderwerpen. Waar niet per se direct een hulpverlener op uh, afgestuurd moet worden. Maar meer dat je je hart kan luchten... en ja, grenzeloos over bepaalde dingen kan praten. Maar ook gevoelige onderwerpen. Zoals dat het soms heel zwaar is om moeder te zijn... En, dat het soms ook niet leuk is. Um, dat kan je niet altijd tegen iedereen zeggen. Vooral als iemand niet uh, hetzelfde mee heeft meegemaakt. Nee. Maar dat kan je wel tegen mensen zeggen die hetzelfde... Uh, hè, als het moeder is, die kan je sneller begrijpen. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen... om gewoon een, een groep te starten met alle vrouwen in Zandvoort. Het maakt niet uit welke kleur je hebt, welke taal je spreekt. Dat we wel elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen praten... over leuke onderwerpen, maar ook over moeilijke onderwerpen. En als we ergens tegenaan lopen, dan halen we er hulp bijvoorbeeld bij. Of, uh, ja. Nee, ik vind, ik vind het een ontzettend goed initiatief, eigenlijk ook. Omdat, uh, ik, ik was al naar dit item, was ik al heel erg benieuwd. En uh, omdat ja, je ziet vrouwencafé, mijn eerste indruk was: van oké, okay, ik mag daar dus geen biertje drinken. Nee, klopt. <laughs> dus, echt, maar dat, dat, dus mannen komen kunnen niet binnenkomen. Nee. Dat, uh, nee. Je mag wel langskomen om te kijken. Om, om de of de vrouw wel vrouw te zeggen, precies, Of om, uh, om even inderdaad je vrouw te brengen of de kinderen. Maar nee, het is echt alleen voor vrouwen. En, en ja, welke dagen zijn dat dan? Is dat dan uh, de hele week open? Of? Nee, dat is alleen op de vrijdag van 10 tot 12. Ja. Um, en sommigen komen iets eerder om te helpen met uh, alles neerleggen... en uh, klaarzetten voor de rest. En eigenlijk helpen we elkaar zo op die manier. Um, dus op het moment dat we starten zie je eigenlijk dat de vrouwen zelf dingen gaan pakken of elkaar gaan helpen of de koffie klaar uh, he, klaarzetten of wat dan ook. Ja. Dus het is wel een teamvorm. Er is niet echt een... Ik ben misschien wel coördinator van dit project, maar de bedoeling is dat we dit allemaal samen doen. Ja, en dat, dat nogmaals mooi initiatief. En uh, wat ik mij afvraag alleen ook is, uh, gaat, het, gaat het er zeg maar om dat je, he, je je dingen bespreekt? Of is het ook dat je samen activiteiten gaat doen daarna? Ja. Hoe moet ik, dat, moet ik dat? Zou bijvoorbeeld mijn vriendin ook zo daarheen kunnen? Ja, zeker. Ze kan gewoon naar binnen lopen op de vrijdag. Ze kan zich aanmelden. Um, want dat, dat, kan, dat is ook een manier. Mm -hmm. um, en we mengen dat. Dus we, we starten met even een open gesprek. Soms kennismaken, want er komen nieuwe mensen bij. En daarna gaan we kijken wat we gaan doen. Een week van tevoren plannen we ongeveer wat we willen gaan doen. Dus als we weten dat het mooi weer is, dan spreken we af dat we gaan wandelen in de duinen bijvoorbeeld. Maar, we hebben, nu, we, zijn maar drie keer, we hebben drie bijeenkomsten gehad. En in de eerste bijeenkomst was echt volledig kennismaking. Uh, had, we hadden geen tijd voor andere dingen. Ja. En de tweede keer um, gingen we buikdansen. Want in de eerste bijeenkomst zei iemand... zouden jullie het leuk vinden als ik een keer les geef? Nou, iedereen zei ja en uh, we gingen buikdansen het ja. laatste uur. De derde bijeenkomst um, uh, hadden we een gast, uh, gastbezoek. En dat is um, Esther van Buurtgezinnen... En die kwam allerlei dingen vertellen. En er waren ook gezinnen die uh, gekoppeld zijn aan een, aan een ander gezin. Dus die konden ook hun ervaringen delen. En vanuit daar kwamen er allerlei vragen. Van, zou dit ook bij mij passen? Zou dit iets voor mij kunnen zijn? Um, dus ja, we doen ook activiteiten. We hebben nagels gelakken. We hebben make-up <lacht> gedaan. Ja, dus het is echt wat er uitkomt, dat is wat we doen. En... Um, we laten het van tevoren weten. We hebben trouwens een WhatsApp-groep met alle vrouwen erin. En dat vullen we steeds aan. Het begon echt met een heel klein groepje. Zo uit mijn hoofd zitten we op 46 vrouwen nu. Ja. Um, en daar, we, daar post ik steeds of hè, plaats ik steeds wat we gaan doen. Dus dan zeg ik: hé dames, morgen zijn we er weer. Neem dit mee bijvoorbeeld. Zoals gisteren zei: ik neem je kwasten mee voor je make-up. Oké. Okay. Ja. Okay. Of we gaan daar naartoe. Dus we mieten voor Pluspunt en we, we wandelen naar de duinen. Ja. En uh, de, Dus als er nu vrouwen zijn die luisteren en die denken van nou ik wil daar uh, aankomende vrijdag, volgende vrijdag wil ik daar ook graag heen, kan je gewoon zo binnenlopen of, of wel liever eerst even aanmelden via een site of? Het maakt mij echt niet. Nee, uit. Ik kan je ook gewoon van, zo naar binnen. Absoluut. Je bent van harte welkom en ja, kom vooral, deel je verhaal. Um, het helpt, het helpt andere vrouwen, het helpt jou. Um, ja, ja, je krijgt allerlei van verschillende culturen, allerlei. Uh, ervaringen, dat je toch laat denken van, hé, hey, misschien is dit, past dit wel bij mij. Ja. Maar andersom ook, dat je denkt, hé, hey, ik leef al mijn hele leven op deze manier. Maar er is ook een andere manier. En dat laat je nadenken. Dus, ja, dus antwoord op je ja. vraag. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Behalve dat man, kor met een pruik, die niet. Kor, ja, ik ga heel goed kijken of <lacht> nee, die de je niet te pruik draait. <lacht> ja, dus uh, je bent, uh, ja, dames, jullie zijn echt allemaal welkom. Ja, dames, goed luisteren, want uh, een mooi initiatief vind ik dit ook. Nou, het is natuurlijk. Uh, vroeger hadden we ook een vrouwencafé. Toen het nog het uh, Stekkie heette. En op een gegeven moment is dat uh, opgedoekt. En, ja. uh, maar de hele insteek van jouw idee. is dat uh, mensen die dus in dezelfde plaats wonen. die elkaar niet kennen. die hebben dan een ontmoetingsplek. en die, daar maak je vriendinnen dan. Precies. En dan kun je elkaar een beetje, een beetje helpen. van uh, hoe doe je dit en uh, hoe doe je dat. En uh, ja, dan kom je ook nog eens buiten de. Uh, café bij elkaar over de vloer. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Want ja, uh, Facebook is natuurlijk heel mooi initiatief om daar wat mee te gaan doen, maar ja. je ziet elkaar niet. Precies. Je weet maar... niet wie er achter dat account zit. Misschien dat is het is wel uh, een man die erachter zit. Hè? Ja, absoluut. Maar ook dat je we hebben natuurlijk corona gehad en ja. heel veel mensen hebben zo lang thuis gezeten. De behoefte is er ook weer. Behoefte is er inderdaad. Mensen willen gewoon praten met elkaar, maar elkaar ook zien en het, het is heel voelbaar en uh, veel waardevoller dan uh, inderdaad via Facebook of uh, ja. meetings online. Ik vind ja. dat uh, Facebook is, uh, is leuk. Maar niets is, is, is echter dan als je elkaar echt ontmoet. Precies, ja. Oogcontact, echt elkaar... Uh, ja, je en ook, de... wat je zegt, ook al die verschillende... Hey, ik denk ook veel verschillende culturen... Uh, verschillende vrouwen die met verschillende problemen... Ja. ik denk, ja, je creëert er eigenlijk alleen maar een uh, groot sociaal cohesie mee. Want hey, jullie leren van elkaar, jullie kunnen praten met elkaar over, over onderwerpen... waarmee je niet altijd, zeg maar, uh, makkelijk bij iemand terecht kan... Ja. Um, wat ik me wel afvroeg, als er iemand komt en die zit echt met een probleem... wordt er dan ook vanuit jullie de, de geholpen? Of gezegd, nou, uh, gaat via, probeert via deze weg of daar kan je terecht? Zo. Zeker. Ja? Bij, het blijft natuurlijk het project Nieuwkomers Verzanden niet. Ja. Um, en vanuit en dit project, een, een grote doel is goede doorverwijzing... maar ook signalen ophalen en behoeften ophalen. Ja. Dus gisteren bijvoorbeeld zat ik nagels te lakken... en we hebben een gesprek en dan komen dingen naar voren... Het hoeven niet altijd problemen te zijn. Het kunnen ook dingen zijn waar iemand tegenaan loopt om vooruit te komen. Ja, dus het is ja. een positieve uitdaging. Maar dan zit je vast. Ja. En dan hebben we een gesprek met elkaar. En uh, als ik het antwoord weet, dan verwijs ik door. Weet ik het niet, dan ga ik het uitzoeken. Dan bespreek ik het met het team. En dat is eigenlijk hoe we het altijd doen. Dus Al, al anderhalf jaar doen we het op deze manier. En dat uh, trekken we door ook in, dit in, dit, uh, in de vrouwengroep. Ja. Maar dat is puur alleen op behoefte. En als die persoon dat ook graag wil. Want sommigen willen gewoon praten. Die hebben geen zin dat je ze doorverwijst. Mooi. Die zijn al misschien tig keer doorverwezen. Ja, dat is heel toegankelijk. Een beetje onder het motto van samen sta je sterk. Ja. Ja. Eén dag ja. maakt macht. Dat soort dingen. Dat ja, is met z'n allen vorm je dan... Ja. Uh... En vooral empowerment, dat is het. Daar komt het op neer. Ja. Je komt naar binnen en we hopen dat je na twee uur eruit gaat... met een beetje, al is het maar een druppel... Um, zelfvertrouwen of een beetje empowerment, of dat je een, een klein een doel hebt dat je denkt, hé, hey, ik wil daar meer over gaan nadenken en uitzoeken of dat voor mij is, omdat ja. dat in de groep naar voren is gekomen. Heel ja. leuk initiatief. Ja. In, Dankjewel. Uh, mag ik nog één keer zeggen wanneer het precies is? Op de vrijdag van ja. 10 tot 12. En het is bij het pluspunt in Zonsvoort Noord. In, precies. Nou, uh, van 10 tot 12 s ochtends. Ochtends, ja. ja. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw verhaal. En mocht je nieuws hebben, jullie gaan iets leuks doen en uh, jullie willen een oproep doen, dan ben je altijd welkom om daar weer op de radio iets over te vertellen. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt, ja. Dank je wel. Leuk gedaan. Voor